Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Is de Egyptische oud-president Mubarak veroordeeld tot levenslang? Volgens de rechter gaf Mubarak opdracht om op demonstranten te schieten. En is hij daardoor medeplichtig aan de dood van ruim 800 demonstranten. Ook de voormalige minister van binnenlandse Zaken kreeg levenslang voor het neerslaan van de protesten. De twee zoons van Mubarak stonden terecht voor corruptie. Zij zijn vrijgesproken. Zowel binnen als buiten de rechtbank gingen aanhangers en tegenstanders van de oud-president met elkaar op de vuist. Inmiddels lijkt het er weer rustig. De fractievoorzitter van de PVV-fractie in Limburg, Laura Stassen, stopte mee. Ze blijft wel deel van de Statenfractie. Stassen is ook europarlementariër. Ze zegt dat ze de problemen in Europa zo zijn toegenomen dat ze er niet aan ontkomt om de focus meer op Brussel te gaan richten. Haar opvolger is Michael Hemels, die nu nog vice-fractievoorzitter is. In de Belgische stad Sint-Jans-Molenbeek is gisteravond een betoging uit de hand gelopen. De onrust ontstond nadat een vrouw in een gedichtsbedekkende sluier werd opgepakt. Omdat ze zich weigerde te legitimeren. Daarna werd door tientallen jongeren geprotesteerd bij het gemeentehuis. En later ook bij het politiebureau. Er werden tien mensen opgepakt. De Telegraaf heeft een artdirecteur en voormalig adjunct hoofdredacteur op Mondactief gesteld. Het is Paul Rijpkema. Hij zou als adjunct geld hebben aangenomen van een uitgeverij. NRC Handelsblad zegt dat Rijpke maar privé verdiend zou hebben aan boekenuitgaven waarvoor hij als adjunct eindverantwoordelijk was. Het ging volgens Bronnen om zo'n 5000 euro per boek. Robin van Persie is bij Oranje de eerste keus voor de spitspositie. Huntelaar is in principe reserve, heeft hij van bondscoach van Marwijk gehoord. De spits van Schalke was op het WK van 2010 in Zuid-Afrika ook al tweede man. Huntelaar van Persie hebben allebei een uitstekend seizoen achter de rug. Huntelaar werd in Duitsland topscorer, Arsenal speler van Persie in Engeland. Nederlands elftal speelt vanavond in Amsterdam de laatste oefenwedstrijd voor het EK tegen Noord-Ierland. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar vandaag af. Het wordt zo'n 18 graden maximaal. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A16 door werkzaamheden Breda richting Rotterdam van 2 kilometer bij knopend Ridderkerk. Op de A20 hoek van Noorland richting Gouda staat voor Klopentelbrechtseplein 3 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is daar dicht. En op de A28 Amersfoort Utrecht staat tussen Afrit Maren en Soesterberg 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 We gaan naar de en het bad is verkeer. Mama zegt dat er man en oude zij, ze slijmer is. En dan roept zij aan, dat kind, de zee, ze is hier zo fris. Ze plaatst de met vrede, is hier, haar vaaier op come Maar potlo roept ze gil, de zee zit in mijn ogen gaan de zand,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 en? Dan heb je zo'n bakkie en dan ga je zenden. En dan is het uh, breekie-breek uh, naar allerlei mensen? Ja, gewoon mensen in Sanford en op een gegeven moment ook uh, buiten Sanford. Je mocht met een uh, vermogen van 2 wat zitten. Nou, dan kan je net Sanford uh, halen, zeg maar. Maar dat vond ik uh, niet interessant genoeg, dus er moest een lineair achter, dus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 in my car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 De samen uh, goede resultaten. Misschien. Ja, goede resultaten. Dus, uh, en dan, goede, goede leerling. En dan weer thuiskomen en meteen weer zenden. En uh, s avonds, nee, eerst huiswerk maken, heel netjes, tot uh, tien uur s'avonds. En dan uh, vanaf uh, tien uur nog even zenden. En kreeg je ook uh, respons van mensen? Uh, ja, op een gegeven moment uh, durf je dan zo ver te gaan dat je, je telefoonnummer noemt. En je naam. En je naam. Maar iedereen had uh, in die tijd uh, zeg maar een uh, schuilnaam.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 Weerlieden. Zou het niet beter zijn als we het allemaal samen Ik weet het,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 Nou, niemand wist van wie de zender was, dus uh, de cassettewisselaar die was voor mij, dat was duidelijk, maar voor de rest uh, wist niemand uh, wat, uh, er wat van af. Dus uh, op een gegeven moment zegt hij van nou, dan moet je maar een, uh, een brief naar de rechter toesturen, dat, uh, dat je die uh, cassettewisselaar voor de lokale omroep wil gebruiken en dat je zeer gedupeerd bent. Misschien krijg je hem dan wel terug, zei hij een beetje lacherig en hij denkt, uh, dat doet hij toch niet of dat gaat toch niet lukken.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 Maar dan heb je het juridisch allemaal geregeld, je bent bij de Kamer van Koophandel, bij de notaris geweest, je moet een bestuur hebben, klopt, en je moet een locatie hebben, waar ga je van uitzenden? Nou ja, het bestuur bestond uit zeg maar Lennart Groot, de familie Huijing en Bas de Baar, ja. mijn, mijn neef.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 Ja. En dat is een probleem. Want er waren meerdere gegadigden voor de machtiging voor de lokale omroep. Ik kan me herinneren Simon Paagman, die de man van de branding, de ziekenhuisomroep, de branding had. Klopt. Die wilde ook in Zandvoort een Zandvoort lo lokale omroep. Die wilde in zowel Heemstede als Zandvoort lokale omroep hebben. Yes. Radio De Branding. Hij had al een beetje de naam erop aangepast natuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar dat mislukte met Simon Paagman. Uiteindelijk mislukte het, want je hebt een... Uh... Een programmaraad heb je nodig. Zeg maar. Uh, mensen uit de, uit de samenleving. die. Uh, is, uh, jou willen steunen. en. Uh, zeg maar uh, achter je staan. en ook willen zorgen dat. Uh, dat je informatie krijgt. uit diverse stromingen binnen de ge gemeenschap. Wat voor stromingen? Uh, moet je denken aan. aan politiek, aan. Uh, sport, aan. Uh, cultuur. godsdienst. Godsdienst. Dus ja. Wij noemen dat die programmaraad.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 Ja? Waar ga je van uitzenden en hoe kom je aan het geld? Ja, nou ja, de, de, de locatie hebben we uiteindelijk gevonden. Een, uh, ja, een unieke locatie in Zalvoort. De Watertoren. We Daar had je veel, veel over te doen, maar we zaten helemaal beneden in de catacomben van, van de Watertoren. Ja. En, eh, uh, ja, de, de Watertoren was toen nog van het waterleidingbedrijf. Niet van, uh, van de gemeente, maar van het waterleidingbedrijf. En, uh, ja.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 Op een gegeven moment ga je dan ook kijken van naar een andere locatie. Van is er iets anders beschikbaar? Nou, via Leo Heino zijn we in de mogelijkheid gekomen om dit pand aan de Kruisstraat 2A te huren. En ben je tevreden? Jazeker. Oh, ja. Mooi. Ja, een mooie, mooie tijd gehad. Als je nou eens even terugkijkt, 20 jaar, nee wat is het meer, 30 jaar ben je nu bezig. En als je daarop terugkijkt.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 Uh, ze heeft een enorm verhaal over haar hele leven te vertellen, en uh, Anke die zal haar interviewen. Dus volgende week kunt u luisteren naar Sien Paap Paap.